Gaat het gaat niet om een verdwijning, maar het zou kunnen dat er een moord gepleegd is. Ja, maar collega, daar moeten we wel eerst aanwijzingen voor hebben. Hè? Wat dacht u van een lijk bijvoorbeeld? Ja, ik neem aan dat u mij nog contacteert. Nog een prettige dag verder. Amateurs, precies een kinderkruisje. Oh, morgen, nog, je mogen te laat, hè Rudy? Ja, sorry, maar hè, thuis zitten ze alle drie met de grippen. Nee, de dokter komt straks langs. Een huisbezoek voor drie. Zal ook een deurgrap grap worden, hoor. Allee, Rudy. Allemaal samen in bed. Toch gezellig. Hm, kom dat ik het niet krijg. En dat ons niet besmet. Wow, van een dag of drie in bed liggen... en gezellig verwend worden door... Uh, Brad Pitt of zo. Het hm, ja, is al goed. Laat uw fantasietjes maar voor thuis. Hm. Ja, Van Duin. orde collega. Ja, de lokale, de speeltijd en het ziekenbezoek zijn voorbij. Een dode in een appartement aan de van vlakbij het station. Het is zeker geen natuurlijk overlijden. Kom aan, let's go. Ja. Ja. Oh, oh, pak je een bolken hè, Rudy? Ah, goedemorgen, jongens. Dag Sam. Thomas, goedemorgen. Hey, Veronique. Ja, het ziet er een speciaal geval uit, hè. Een man van dertig lag in zijn beste kostuum op zijn rug op bed. Een sierdolk, recht in zijn hart en zijn hand zit daar rond. Zelf mooi. Wel, uh, wacht, kom eens mee. Hmm. Ja... Dat zou dus op het eerste gezicht wel kunnen, hè, zelfmoord. Wij zijn dat verder aan het onderzoeken, maar het lijk moet hier gelegd zijn. En de zelfmoord op de moord is ergens anders gepleegd. Minstens, um, ik schat vier dagen geleden, maar ik probeer het nog exacter te bepalen. Het is alsof dat hij opgebaard ligt, helemaal in kostuum. Alsof hij naar een plechtigheid ging. Of ervan terugkwam. Precies of ze hebben hem te slapen gelegd. Goed, de koning, buurtonderzoek. Dams in de eerste plaats gegevens verzamelen over zijn identiteit. Oké. Okay. Hey, dag jongens, dag Sam. Ja, de identiteit, dat was heel gemakkelijk. Hij had al zijn papieren op zak. En in zijn appartement is alles perfect gerangschikt. Kaftjes voor de verzekering, voor de belasting, kaftjes voor uittreksels van de bank. Echt een ordelijke bediende. Nou, hij werkt dan ook bij de pensioendiensten. Uh, het gaat om... Reginald Grijsels, geboren in Dixmuiden in 1978, eh, 30 jaar dus. En hij huurt sedert 4 jaar het appartement in Halle. En voordien wonen hij in Dixmuiden. Zijn broer heeft aangifte gedaan bij de lokale. Ja, ja ze, ze hadden een afspraak bij Notaris de Boek in Dixmuiden om 6 uur s'avonds. Maar hij kwam niet opdagen en de dagen daarop heeft zijn broer Bernard Grijsels hem gebeld. Hij kreeg geen antwoord en zondag heeft hij de politie gebeld. Ça va. Uh, buurtonderzoek, de koning? Ja, niemand van de buren had echt contact met Reginald. Ze zagen hem gewoon een trein opstappen en uh, s'avonds terugkeren. Uh, en uh, op zijn werk stond hij bekend als een rare. Hij deed zijn job, hij klopte zijn uren, maar ook niks meer. Hij was een beetje mensenschuw. Oké, okay. Rudy, wij gaan bijna grijzeels opzoeken in Dixmuiden. De koning, jij kunt zijn telefoonverkeer nagaan. Oké, okay, hoofdinspecteur. Ja, laten we gaan. Niet met gezicht, hè, Rudy. Hij had zelf, ik weet niet hoe lang aangedrongen. Dan is het zover en dan komt hij zelfs niet af. Waarom moest u nou naar de notaris? Vier jaar geleden zijn onze ouders overleden. Kort na mekaar. Frank woonde bij hen in. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen. Pa en ma waren nog niet goed en wel begraven of Reginald wilde al het huis verkopen. Dat was toch zijn goed recht? Dat wel. Maar waarom moest dat? Hij kon daar blijven wonen. Hij heeft jaren naar Brussel gereden met de trein. Het is een goede verbinding. Maar nee, hij moest in Brussel gaan wonen. In Halle. Uw broer woonde in Halle, meneer Grijzeels. Ja, dat heb ik gemerkt. Wist u niet waar uw broer woonde? Hij vond dat ik daar geen zaken mee had. Ik had alleen zijn gsm-nummer... en meestal nam hij zijn gsm zelfs niet op. We zouden later wel van hem horen, zei hij. Bon, te zaken. En nu wilde hij ook dat flatje in de pannen verkopen... Dat is prima voor de vakanties. Hij kon er ook naartoe komen. Alleen of of met iemand. Had hij een vriendin? Of een vriend? Ik weet het niet. Maar ik heb dan naartoe toegegeven over dat fletje. Ik had de indruk dat hij het geld nodig had. Woensdag om zes uur had u afspraak. Rond zeven uur moet het drama gebeurd zijn. Weet u nog iets meer over uw broer? Het spijt mij, inspecteur. Er is niemand van wie ik minder weet dan van mijn broer. Uweldig zijn overleden. En er is blijkbaar geen testament. Dat betekent dat u de erfgenaam wordt van uw broer. Daar heb ik niet bij stilgestaan. En dan? U heeft belang bij zijn dood. Waar was u woensdagavond om 7 uur? U denkt toch niet dat ik. Ik was bij de notaris in Dixmude natuurlijk. We hebben gewacht tot half acht. Lijkt mij een goed alibi. Maar uh, uiteraard zullen we dan aangaan, hè? Daisy. Goeiedag, U spreekt met inspecteur De Koning van de federale politie. Um, wij doen onderzoek naar Reginald Grijzeels. En dit nummer komt voor in zijn gsm. Kent u... Oh god, wat is er met Reginald? Ik moet u eerst vragen hoe dat u Reginald Grijzeels kent. Hoe oh, ik hem ken? U dus je dat vragen, Reginald is mijn grote liefde. It's mon amour pour toujours. jour. wat is er met hem? Er is toch niets met hem? Mevrouw u ontkent dus formeel dat u gisteren aan de telefoon gezegd hebt... ...dat Reginald Grijzeels uw grote liefde was. Ik heb het niet zo bedoeld, meneer. Ik... Het, het was een emotie. Ik heb dat altijd als ik slecht nieuws krijg. Zou dat kunnen dat u gedronken had, mevrouw? Gedronken? Een ja. glaaske wijn, misschien twee, meer niet. Geloof mij, het was echt de emotie. En u beweert bovendien dat u Reginald Grijzeels maar oppervlakkig kende? Hij was een vriend. Wij, wij hebben samen nog toneel gespeeld. In Rooselare bij Vermaak en Kunst. Hmm. En doet u dat nog steeds? Nee, de laatste tijd niet meer. Ik vond dat niet kunnen, na wat ze Reginald hebben aangedaan. Ah, oh, wat was dat dan? Wij hebben twee keer samen gespeeld. In een operette. Reginald, die had echt een... Prachtig, een heel mooie stem en een goed figuur. Maar hij acteerde nogal houterig. En de andere spelers begonnen hem te imiteren en ik vond dat echt niet kunnen. Reginald is toen weggegaan en ik ook natuurlijk. Ja, misschien hadden wij daarom een speciale band. En hij bewaarde uw telefoonnummer? Wij belden uh, heel af en toe. Goed, mevrouw Komponnolle, dat is voorlopig voldoende. Mag ik weten hoe Reginald gestorven is? Ja, hij lag in kostuum op zijn bed, met een dolk in zijn hart. Er is twijfel of het zelfmoord is. Oh, Regina. Regina, toch? Bedankt, Caroline, en de groeten aan uw man, hè? Ja. Dag. Voilà, er stonden dus nog vingerafdrukken van twee andere personen op de dolk. Hm? Duidelijke vingerafdrukken, maar niet geregistreerd. Dat brengt ons dus geen stap verder. Ik ben ondertussen de financiële situatie van Grisels eens nagegaan hè. Een Meneer was nogal een big spender. Hij verdiende bijna 2000 euro per maand. Mama, is dat ja. niet slecht? Laat haar een keer uitspreken. Hm. Ga verder. Ja, hij betaalde 520 euro huur en 160 euro aan gas en elektriciteit, maar hij nam elke maand al de rest cash op en meer nog. Hij heeft al het geld van een spaarrekening, meer dan 60.000 euro, op minder dan twee jaar uitgegeven. Ook cash afgehaald aan de automaat. Oh, als ik dat vergelijk met onze situatie... Ik... Maar ge moet jij dat niet vergelijken, Rudy. Dat zijn onze zaken niet. Goed, de mogelijkheid van een zelfmoord mogen we volgens dokter Maas niet uitsluiten. De positie van de hand rond de dolk is heel onduidelijk. Maar er zijn nog vingerafdrukken op het wapen. En vooral, het lijk is verplaatst. Grijzeels is zeker niet in zijn appartement om het leven gekomen. Plus, er is veel geld in omloop. Ja, maar ik heb zo het gevoel dat het hier om een passioneel drama gaat. Gaat het privéleven van het slachtoffer en zijn omgeving maar verder na. Volgens mij ligt daar de sleutel. Ik heb die flit al helemaal ondersteboven gekeerd. De flipper kan soms serieus op mijn zenuwen werken hoor. met Ikea-meubeltjes. Hij nou, heeft precies alles in één keer gekocht... van de kasten tot de koffielepeltjes. Behalve dan die piano. Dat is een duur stuk. Een kwart vleugel. Een nieuw. Een mm. partituren. zijn partituren hier, Schubert En hier, Puccini. En dat is van Dorma. Nou, die man is een opera dat zie je zo. Hè? Dat is een cd-verzameling. Voor <tie> ja. nu niet dans. <tie> We hebben nog werk te doen. Wat zei die... Die Zuipschuit nu weer met haar decolleté daar. Een uh, operette gezelschap in Roeselaar, Ik denk dat we nog eens met haar moeten gaan praten. Want die dolk, hè, dat is iets voor een opera of voor een theater. Niet voor een interieur als dit hier. En Sam, nog nieuws van de buren. Oh, het is overal hetzelfde liedje. Die man leefde als een kluizenaar. Ze zagen hem alleen naar de trein gaan en ervan terugkeren. Eén buurvrouw vond hem wel sympathiek, want uh, hij zong elke avond. En ze zei ook dat er af en toe een vrouw langskwam. Een vrouw van ongeveer 35, blond, stevig gebouwd, reed met een chique Porsche. En meer nog, ook vorige week woensdag is ze hier nog geweest. Heel laat op de avond en uh, ze is daarna blijkbaar heel vlug weggereden. Ja, blond, ongeveer 35, stevig gebouwd, Porsche. Dat is onze vriendin Daisy, hè? Mm -hmm. Kom maar, Rudy. We moeten weer naar West-Vlaanderen. <laughs> Alleen maar een vriend. mij wat een kast. Die auto's. Voilà, we hebben prijs. Een Porsche Carrera 4. En die mercedes Sportwagen. Die mensen boeren Goed. Mevrouw Compernolle, wij wilden u graag nog een paar vragen stellen. We zijn meteen bij ons gekomen. U heeft er uiteraard geen bezwaar tegen dat wij even binnenkomen. Jawel, toch wel. Oma, die zat. Ik heb u godverdomme al alles gezegd. Als u nu denkt dat ik u nog iets ga vertellen, kom, buiten. Een ogenblikje, mevrouw. Wij kunnen dit snel afhandelen. Het zijn maar een paar eenvoudige vraagjes. U bent vorige week in hal geweest... Bij Reginald Grijzeels. Zever, dat is niet waar. U bent daar geweest, mevrouw. U heeft een opvallende auto. Ga weg uit mijn huis. Moet ik het u zeggen? Hier buiten. Wij zijn van de federale politie, meneer. Wij willen uw vrouw een paar Nee, godverdomme. Hier worden geen vragen gesteld. En waarom dan wel, hè? Waarom? Er zijn al genoeg problemen geweest met die Jeannette. Met die Jeannette die bovenop haar kroop. Ik ben content dat hem dood is. Slijmbal. Johnny, zwijg op verdomme. Tja, dat is een interessant detail, meneer. Uw vrouw beweerde daarnet dat zij Reginald Grijzeels maar oppervlakkig kende. Nu zegt u iets helemaal anders. Daar zou ik graag het fijne van weten. Mijn vrouw speelt toneel, ja. Dat is alleen maar om te kunnen zuipen en om achter de venten te kunnen aanzitten. En ze denkt dat ze kan zingen. Maar het is kattengejank. Ik geef het toe, ik heb iets gehad met Reginald, vier jaar geleden, toen we samen speelden. Vlak voordat hij in Brussel ging wonen. Ik heb die Jeanette op zijn smoel gegeven, ja. Ik weet begot niet wat Daisy in hem zag, maar hij wist ineens wel wat ik, ik van hem vond. Maar Ronnie, die heeft zijn eigen manier om de dingen aan te pakken. In zijn milieu is er geen plaats voor, tere ventjes. Maar het was juist dat wat ik bij Reginald zo schoon vond. En dan heb ik hem niet meer gezien. Is maar beter voor hem ook. Alleen. Af en toe een telefoontje. Dat van half voor woensdag, dat moet een vergissing zijn. Mijn vrouw krijgt van mij al wat dat ze wilt En zolang dat ze er af en toe is als ik haar nodig heb, is het voor mij al lang goed. Geld aannemen? Van Reginald? <lacht> Serieus, nee, nee. Ronnie verdient goed zijn brood, hè? heel goed zelfs. En ik kan doen wat ik wil. Waarom zou ik dat opgeven? En bovendien, ik zie hem echt heel graag. Zal nog wel een tijdje duren voor ze kraken. Ja. Oh, Ziet dat daar staan, zeg. De Porsche Ravier. 4. Hm. Ik heb het opgezocht op internet. 104.000 euro. Oh, daar moeten wij meer dan drie jaar voor werken, hè. Hm. Oh. Wat doet iemand met zoveel geld bij een saaie ambtenaar? Dat kan alleen seks zijn. Of theater, hè? Ja. Hmm. Kijk eens. In die auto? Een mes, is een soort briefopener. Dat is precies dezelfde tekening als op, uh, op dat handvat van die dolk, is dat nu niet? Je... Bro, ik kan er binnen. Ah. Dat, dat mes, dat, dat is gewoon... Och, ik weet het niet meer. Dat, dat ligt al, ik weet niet hoe lang in mijn auto. Dat lijkt sterk op het wapen waarmee Reginald Grijzeels doodgestoken is. Dezelfde tekening, dezelfde vorm, maar iets kleiner. Ik weet het niet, inspecteur. Ik, ik denk dat ik het heb meegenomen op een repetitie. Ja, in vermaak en kunst. Oeh. En ik dacht dat je vier jaar geleden daar al mee gestopt waart. Ja, dat kan. En vier jaar lang houden jij een wapen bij in uw wagen. Uw wagen, hè? die is trouwens nog geen vier jaar oud. Maar toch is het zo, inspecteur? Ja, nu weet ik het weer. Wij speelden het land van de glimlach. Dat speelt zich af in China, hè. En er was daar iets met messen. En ik heb zo'n mes meegenomen. Z ze hebben het niet gemist, hè. Ze hebben er nooit achter gevraagd. En dat kun je in elke Chinese winkel kopen, hè. Mevrouw, ik weet iets van antiek. En dit is een authentiek stuk en geen namaak uit Taiwan. U moet mij geloven, inspecteur. Ik moet het toen meegenomen hebben. <lacht> Nog even, Rudy. Ik denk dat we vorderingen maken. En daarna kun je rustig uitzieken. Is er al nieuws? Het zal nodig zijn, want de vingerafdrukken op de dolk zijn zeker niet van Crazy Daisy. We hebben geen enkel bewijs tegen haar en haar man. Alleen een vermoeden dat ze, dat ze wel in Halle geweest is. Ik heb nog wat verder gesnuffeld in de papieren van Reginald. En hij heeft vorig jaar ingangsexamen gedaan voor het conservatorium van Brussel, voor zang. Toen was hem gebuist en dit jaar heeft hij het opnieuw geprobeerd. En wanneer was dat het examen? Uh, wel vorige week woensdag. In de namiddag, dus ja, een paar uur voor zijn overlijden. Dan moeten we toch dringend contact opnemen met het conservatorium. Dan, uh... Dat heb ik al gedaan, Romain. Ik heb met meneer Liebaard gesproken, de examinator... en ja, Reginald was weer gebuist. Hmm. Geen onaardige stem, maar ja, te weinig gevormd... en te weinig kennis van muziek en noodleer... Hoewel dat hem vorderingen had gemaakt, vergeleken met vorig jaar. Zelfmoord na de uitslag. Ja, en daarna is het lijkt naar halen gewandeld en op dat bed gaan liggen zeker. <laughs> maar er is nog iets. Daarna heeft Reginald op het conservatorium een scène gemaakt. Ja, hij vond het onjuist en onrechtvaardig, want hij had zangles genomen bij een zekere Angèle Bonnard. Maar volgens die meneer van dat conservatorium is dat absoluut geen referentie. Die, die denkt dat ze kan zingen, maar volgens hem is ze alleen maar op geld uit. Die madame Monaar was wel gemakkelijk te vinden. De stad gewonnen de Gouden gids met een aparte advertentie. Meneer? Goedemiddag, hoofdinspecteur Van Deun van de federale gerechtelijke politie. Dit is mijn collega, inspecteur Dans. We zouden nu graag een paar vraagjes willen stellen. Ah, eh. Uh... Ja, komt u binnen. Maar wilt u wel uw schoenen uitdoen? Ja, dat vraag ik aan elke bezoeker. Mijn tapijten zijn kostbaar en mogen in geen geval beschadigd worden. Ja. Dat volstaat, Dorothee. We gaan morgen verder. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Mevrouw, volgens onze informatie kent u een zekere Reginald Grijzeels. Reginald? Ja, natuurlijk. Hij heeft les bij mij genomen. Wat is er met hem? Reginald Grijzeels is dood aangetroffen in zijn appartement. Reginald dood? Och, arme. Die jongen wil zo graag zwanger worden. Oh, jammer. Wat is er gebeurd? Daar kunnen wij het nu niet over hebben, mevrouw. Maar uh, hoe is Reginald met u in contact gekomen? Hoe is dat gekomen? Ik weet het niet meer, inspecteur. Ja, hoe, hoe heeft u mij gevonden? Hij zal dat op dezelfde manier gedaan hebben, zeker? Ja, dus de broer, Bernard Grijzeels, heeft financieel belang bij de dood van zijn broer. Ronnie de Blik heeft een motief. Zijn vrouw heeft iets gehad met het slachtoffer. En die vrouw, Daisy Compernolle, die heeft natuurlijk ook een motief. Zwak punt is dat hun vingerafdrukken niet op het moordwapen voorkomen. En die siermessen die op elkaar gelijken? Je hebt gelijk, hoofdinspecteur. Het zijn geen massaproducten. Het zijn antieke stukken, maar niet echt zeer zeldzaam. Dus ook daar hebben we geen echt bewijs. Ah, directeur, ik heb juist iets interessants ontdekt. De moeder van Daisy Compernolle, die heet... Bonard, zoals is. Het zijn volle nichten. En voor deze is Angèle Bonard een, een tante. Ja. En madame Bonard herinnert zich zogezegd niet hoe originaal bij haar terechtgekomen is. Precies. Je weet wat u te doen staat, Romain. Ja. Ik ben druk aan het werk, heren. Wanneer heeft u Grijzeels voor het laatst gezien, mevrouw Bonard? Dat weet ik niet zo goed meer. Hoe houdt u geen register bij? U heeft toch een drukke praktijk? Ik heb een goed geheugen, hoofdinspecteur. Dat is nodig in mijn vak. Reginald... Mm, dat moet drie weken geleden zijn. Ja, vandaag exact drie weken geleden. Hij wou even onderbreken. Hij zou opnieuw contact opnemen. Maar dat heeft hij niet gedaan. U hebt inderdaad een goed geheugen. Dan zal u zich ook wel herinneren dat u familie bent van een zekere Daisy Compernolle... Heeft zij Reginald misschien bij u geïntroduceerd? Ah, nu het zegt. Ja, nu herinner ik het me weer. Ja, Daisy, zij is het geweest. M maar is dat belangrijk? Misschien wel. Nog iets van uw dienst? Uh, mevrouw, zo'n zangles, wat kost dat eigenlijk? Uh, in uw geval zou ik suggereren om er nu niet aan te beginnen. Oh, het is dat tapijt. Ik, ik denk dat ik allergisch ben. Ambitie? Dat gaat volgens de mogelijkheden van de klantinspecteur. Ik heb vermogende klanten en andere... Ja. En uh, Reginald Grijzeels? Die zat ergens tussenin. Kan ik nu verder werken? Tuurlijk, tuurlijk. Nog één vraag. Uh, wat deed u vorige week woensdagavond vanaf zes uur? Woensdagavond? Ach, geschreven natuurlijk. Dat is altijd een drukke dag. En mijn man kan dat bevestigen... Ja, de, de pianist is mijn man. Mijn man Serge Voroshilov. Goeiedag. meneer. En nu moet ik vlug terug aan het werk. Mie, mie. Ah. <coughs> Verdomme, Rudy. Straks raakt iedereen er nog besmet. Kruip in uw bed. Ga slapen. Nee. Nog buurtonderzoek, Sam? Ja. Ik ben dus met foto's van Bertrand Grijsdeels... Van Daisy en haar man Ronnie bij de buren langs geweest. En één vrouw was formeel. En ze wil dat ook getuigen. Ze herkende Daisy als de vrouw die af en toe bij Reginald langs liep. Mm -hmm. Die vrouw met die dure Porsche. Ja, ja. En ze is er ook zeker van dat Daisy daar vorige week woensdag geweest is. Laat op de avond. Aha. Mevrouw, hou er mee op met ons iets op de motorspelden. Hè? U bent formeel herkend. Zoals uw auto herinner ging tien rond bij het station van Halle. We gaan nu met die dame confronteren. Oké, okay, oké. Okay. Ik geef het toe. Ik, ik, ik had de laatste tijd weer contact met Reginald. Oh. Maar ik wil dat mijn man dat niet te weten komt. Dat kunnen we niet vermijden, hè? Ik kon hem niet uit mijn gedachten zetten. Ronnie, die geeft me alles wat ik wil. Ik moet alleen voor hem klaarstaan, voor de seks. Ja, dat is het enige wat dat hij van mij verlangt. Veel en vaak en vlug, zoals in het liedje, hè? Maar bij Reginald, met al zijn onhandigheid, daar vond ik begrip, echt, tederheid, daar kon ik dromen. Heeft hij u opgezocht? Nee, dat heb ik zelf gedaan. Ik wist dat hij in de Zuidertoren werkte, bij de pensioendienst. Ik ben daar naartoe gegaan. Hm? Dat is gemakkelijk te vinden, ja? En, en na een uurtje van het ene bureau naar het andere te gaan, dan had ik hem te pakken. Hij wou mij eerst niet zien, maar hij is toch meegegaan. Ik denk dat hij geen scène wou bij zijn collega's. Want ja, één kwam het ander. We gingen dan samen eten of een maken. Soms eens naar een hotelletje. En soms ging ik zelfs naar zijn appartement in Halle. Maar dikwijls antwoordde hij niet wanneer ik belde. En vorige week woensdag? Dat kan niet. Die buurvrouw moet zich vergissen. Mevrouw, in het belang van het onderzoek moet ik u aanhouden. Volgens mij is het een kwestie van tijd voordat Daisy volledig bekend. Geen vingerafdrukken, maar er zijn verschillende soorten vezels op het kostuum van Reginald gevonden. Ik laat nagaan of die overeenkomen met die op de kleren van Daisy. Ze zal wel een serieuze kleerkast hebben. Hè? Nou, dat is een probleem voor het lappen. Maar het lijken is zeker verplaatst, er moeten ze plichtigen zijn. Ja, dat vind natuurlijk. Ik vraag de directeur om ook die te laten oppakken. Ah, directeur, zou u voor een aanhoudingsmandaat kunnen zorgen voor Ronnie de Blik en Daisy Comparnova. Merci. Tot straks. Zegt die Madame Bonnard dit gisteren wel heel geheimzinnig over hoeveel zo'n zanglest moet kosten, hè? Ah, en Reginald heeft zeer veel geld uitgegeven op twee jaar tijd. Denkt jij wat ik denk, Rudy? <tus> <tus> <tus> ik heb al zin in een nummerke. Goedemiddag, mevrouw Bonar. Ik heb uw nummer gevonden in de Gouden Gids. Ja, u spreekt bij Samantha de Konink. Mag ik u iets vragen? Ja, wel, ik ga, ik ga deelnemen aan die nieuwe zangwedstrijd op de tv. En ik heb een goede stem, maar mijn papa zegt dat ik mag. Maar dat ik me niet belachelijk mag maken. En het is dus om te vragen of dat zou kunnen en hoe lang dat, dat duurt. En ook hoeveel dat, dat zou kosten. Uh -huh. Ja... Oké okay, mevrouw, ik zal het aan mijn papa zeggen. Ja, ik bel u nog terug. Daag! Angèle Bonnard is in een goede bui. Ze wil het wel doen voor 500 euro per uur. En nog 250 euro voor de pianist. En in tien beurten moet er al vooruitgang zijn, zegt ze. Alleen dan vooruit. Zijn carrière. Hé. Hey. En acteur kunt al, hè? Zee, stop dan nu een keer mee, zegt hij. Zeg in de kleutertuin, hè Rudy? Reginald Grijzeels heeft op twee jaar tijd alles wat hij verdiende uitgegeven. En nog 60.000 euro spaargeld. En deze heeft bevestigd dat ze inderdaad Reginald als leerling heeft aangebracht bij Angèle. Van de hem? Dank u wel, collega. Ja, daar. Nieuws van het lab. Er zijn veel sporen van een hoogpolig tapijt gevonden op het pak van Reginald Grijzeels. Niet van het tapijt uit zijn eigen appartement. Hmm. Ja? Ah. Deze Compernolle wil een nieuwe verklaring afleggen. Ja. Ik wil dat deze situatie voorbij is. Ik ben dat verschuldigd aan Reginald. Ik ben vorige week woensdag bij hem geweest om hem te steunen bij zijn examen. Ja, wat is er precies gebeurd vorige week? Wel, wij hadden afgesproken in een café vlakbij het conservatorium. Hij was weer niet geslaagd. En hij zei plots dat hij al zijn geld aan Angel had gegeven voor die lessen... en, en dat hij nu nog nergens stond. En ik heb hem met moeite kunnen vastpakken hè, om hem te kalmeren. En hoe hebt u dat gedaan? Ah. Hem kalmeren bedoel ik. Ja, we hebben een glaasje wijn getronken, hoofdinspecteur... En dan nog eentje, tot hij wat kalmer werd. En toen zijn we naar Angèle gereden. Mom, uh, momentje, momentje. Eerloedig, uh, er schiet mij iets te binnen. Die Angèle Bonnard, die heeft zo'n hoogpolig tapijt. Ah oh, ja, ja, misschien. Uh, gaat u maar verder, mevrouw Compervala. Angèle die zei natuurlijk dat ze nergens wat vanaf wist. Dat het heel gewoon was, maar dat hij nu eenmaal geen vordering maakte. Ja, maar zeg, ik werd ook kwaad, hè? Reginald had al zijn geld besteed aan haar lessen. Ze zei dat ze Serge had moeten inschakelen. Haar lief, dat is een mislukte pianist. Reginald had ook aan Serge duizenden euro's betaald, hè? Dat zijn toch bedriegers? Mevrouw, mevrouw, blijf bij de feiten. Ja, eerst heeft Reginald een dolk van de muur gehaald heb wierp per mij ook heen en toe. Ze hadden zo'n kleine verzameling, hè, die aan de muur hing, Maar pas op, Regine altijd om te spelen, hè. Dat is wel gevaarlijk, zo'n spelletje. Ze hebben dan nog een beetje wijn geserveerd en uh, het werd een beetje kalmer. Maar ik ben toen wel naar huis gegaan, want Ronnie had mij al gebeld en ik moest naar huis. Ik moest klaarstaan voor hem. Ik wou echt niet dat hij iets te weten kwam. Mevrouw Bonar, er moet een en ander gecorrigeerd worden. Kwaliteit moet betaald worden? En indien iets niet lukt, ligt het niet aan de leraar. En bovendien moest Serge ingeschakeld worden. En vorige week? Ik heb Reginald al drie weken niet gezien. Mevrouw Bonnard... ...we hebben uw man Serge ook enkele vragen gesteld. Reginald Grijzeels. Een amateur. En dat zou hij beter blijven... ...die die wilde dromen over een zangcarrière. Onmogelijk. U heeft hem wel voor te betalen... Kwaliteit moet betaald worden. Vorige week woensdagavond? Wij We hebben les gegeven. Goed, het komt erop aan hard te zijn in de ondervraging. Isoleren en verder, dat is de beste tactiek. Anders blijft het woord tegen woord. Sorry. Van de. Mm -hmm. Oké. Okay. Bedankt collega. De vezels van het tapijt op het pak van Grijzeels... ...stemmen inderdaad overeen met die van het tapijt bij Angèle Bonnard. We hebben ze. Mevrouw Bonnard. De vezels van het tapijt in uw huis... ...die komen overeen met de vezels die gevonden zijn... ...op het mooie pak van Reginald Grijzeels. Van mijn tapijt? Ja. Ik wist het. Ik vreesde het dat het zo zou aflopen. Goed. Dan is het nu eindelijk tijd voor een ander liedje, mevrouw Bonnard. Reginald is er vorige woensdag inderdaad geweest. Met Daisy. Allebei zo zat als een kanon. Ze wilden hun schoenen niet uitdoen. Ze gingen mijn tapijt kapot maken. Ja, dat verdiende ik, zeiden ze. Daisy begon te schreeuwen. Van uw familie moest het hebben. Ik was een smerige roes en lid van de maffia. Toen kreeg Daisy een telefoontje en ineens was ze weg... Zo zat als een kanon. Reginald leek wat gekalmeerd en ik legde een cd op. Hij wou zo'n Dorma horen. Hij ging midden in onze living staan. Open top pipe. En hij zong mee. Oh, hij zong mee. Bovenop de stem op de cd. Zijn stem klonk. Krachtiger dan ooit. Dit nou plots? Bij het applaus. Stak hij de dolk recht in zijn hart. Klaus bleef nog minuten lang duren. En dan? Oh, wij waren in paniek. Niemand zou ons geloven. En bovendien... Ja, ja, wij hebben van zijn geld geleefd. Hij had de sleutels van zijn appartement bij zich. En van de garagepoort. We konden hem ongezien via de garage en in onze wagen steken. En naar zijn adres brengen. Het ging zo gemakkelijk. We hebben hem op bed gelegd. Met de dolk nog in zijn borst. We gingen die wegnemen, maar... plot ging de deur open. Deze stond daar. We konden ons nog verstoppen. Ik zag hem op bed liggen. In zijn kostuum. Hij lag daar zo vredig. Alsof hij aan het slapen was. Dat had hij wel verdiend. Ze hebben hem op zijn bed gelegd om hem te laten slapen. Wat een, wat een twee rare figuren. Die vingerafdrukken waren inderdaad van Angèle en Serge. En de wet was formeel. Het is zelfmoord geweest. Kom manne, ik betaal nog een grog in de kluis. Wat betekent dat eigenlijk? De titel van Janaria, Nesundorma. Niemand mag slapen. Behalve gij, Rudy. Ga <tied> maar in je bed, gij. Ik ja. drink wel een aardige koffie.